Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Bij een luchtaanval op de Libische hoofdstad Tripoli... is een gebouw van het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi verwoest. Het gebouw is waarschijnlijk geraakt door een kruisraket van de coalitietroepen. Of Gaddafi in het complex was, is niet bekend. Het Libische leger kondigde gisteravond opnieuw een staakt het vuren af... maar dat wordt door niemand serieus genomen. Voor het weekend werd ook al een bestand afgekondigd... maar dat werd niet nageleefd.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 In de buurt van de kerncentrale van Fukushima blijkt het kraanwater besmet te zijn met radioactief jodium. De minister van Volksgezondheid heeft de bewoners van plaatsen in de buurt van de reactor aangeraden geen kraanwater meer te drinken. Bij de kerncentrale zelf is de situatie redelijk stabiel, maar het gevaar is nog niet geweken.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 De matige score voor het UMP is een tegenvaller voor Sarkozy... die volgend jaar opnieuw een gooi wil doen naar het presidentschap. Het weer. De komende uren verdwijnt de mist en loopt de temperatuur snel op. Het wordt zonnig en ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, maandag 21 maart. Jazeker, het is lente. En zelfs daar hebben we het over vanochtend. Ja, onder andere. Het gaat natuurlijk vooral over Libië, over de aanvallen van de coalitie... en die van de troepen van Gaddafi. Hans-Jaap Melissen doet verslag vanuit Benghazi. En onze eigen oorlogsverslaggever Peter Tervelde... volgt de militaire bewegingen. Hij heeft straks het laatste nieuws. Over de inzet van de coalitie en de weerstand van het Libische leger... praten we door met generaal-major buitendienst Barry Makko. Hij is de gast na half acht. De reactie van de rest van de Arabische wereld en de opstand die in de andere landen ook nog doorgaat... praten we vanochtend met Bertus Hendricks en correspondent Nicole Fevers. Hij is in Egypte. Laten we Japan niet vergeten. Gaat nog steeds niet veel beter met de reactoren... in de kerncentrale van Fukushima, Kerncentrale 1. Deskundige Wim Turkenburg is hier voor de laatste stand van zaken. We bellen met Hanneke Koppenaal in Japan. Zij heeft een kippenboerderij en niet eens zo heel ver van Fukushima vandaan. En hoe het gaat in het rampgebied rond Sendai... hoort u van correspondent Kiel Duits. Verder praten we over de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Haiti. Duurzaam. Buurtgestuurd politiewerk in Rotterdam. Voetbal van de afgelopen weekend. En de lente, die niet overal even liefelijk begint. Maar dat hoort u zo wel. Dat en meer in het Radio 1-channel tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar nos.nl. Mocht u vragen en opmerkingen hebben, stel die dan via Twitter. Bijvoorbeeld ons adres, daar is NOS Radio 1. Het lijkt erop dat de luchtaanvallen het Libische leger hebben verzwakt. Zo is het luchtafweergeschrut vrijwel uitgeschakeld. maakte de Amerikaanse vice-admiraal Gordney bekend op een persconferentie in het Pentagon. We judge these strikes to have been very effective and significantly degrading the regime's air defense capability to include their ability to launch many of their SA-5's, which are the long range surface-to-air missiles, the SA-3's and the SA-2's. Er is nauwelijks activiteit in de lucht geweest van het libische regime. Toch sluiten de Amerikaanse legerofficier het niet uit dat meer doelen zullen worden aangevallen. There has been no new air activity by the regime, and we have detected no radar emissions from any of the air defense sites targeted, and there has been a significant decrease in the use of all Libyan air surveillance radars, which most of those appear to be limited now only to the areas around Tripoli and Sirte. We Rond middernacht vuurde het Britse leger vanaf een onderzeer-kruisraketten af op Libi Libisch afweer geschud. Ook zou, volgens CNN-verslaggever Nick Robertson, een deel van Gaddafi's hoofdkwartier in Tripoli zijn geraakt. Hij werd uitgenodigd door Gaddafi's mensen om de schade te bekijken. De Libische regering heeft ons naar het complex van Muammar Gaddafi gebracht, een groot, zwaar beveiligd complex. Ze hebben ons naar een gebouw gebracht in het complex van het paleis, een vierstorige gebouw. Het lijkt erop dat er twee grote gaten in het roof zijn gepakt. We hebben gezegd dat het gebouw is geraakt door cruise-missiles. Ondertussen heeft het Libische leger een staakt dat vuur afgekondigd, dat gisteravond om acht uur inging. Dat maakte een woordvoerder van kolonel Gaddafi gisteravond bekend. The popular social leadership of Libya recommend to the armed forces to uh, announce an immediate ceasefire to all its military units. Onmiddellijk staakt het vuren dus, maar wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen in Benghazi merkte daar helemaal niks van. Ik kon net met een hotel inglippen, want er werd geschoten bij mij in de straat. Er staan oppositie. Mensen met een checkpoint hier op het kruispunt. En die werden onder vuur genomen. Je zag toen ook oplichtende kogels, een langs langsvliegen. En dat beantwoordde ze toen, dat vuur. En dat kwam uit de richting van een schoolgebouw. Je moet je voorstellen: de scholen zijn hier al weken dicht. En dat zijn ideale verstopplaatsen voor mensen die iets tegen deze oppositiemensen hebben. Dat zijn dus mogelijk de sluipschutters van Gaddafi. Ja, Libië kon nog de vorige week ook al een staakt het vuren af... maar daar kwam niets van terecht. We werd toch geschoten. Hans-Jaap Meelezen denkt dat het ook dit keer niet van zal komen. Ik zou het niet zo heel serieus nemen. Dat doen ook de opstandelingen hier niet. Die hebben gezien hoe dat begin van dit weekend ging... en hoe zwaar de artillerie hier toen klonk in de stad... tijdens het staakt het vuren. Het is denk ik eerder een manier van Gaddafi om ja, weer tweespal te zaaien... in de coalitie van aanvallende troepen. En uh, wij wachten hier vooral om een soort staak te vuren bij ons voor de deur. Dat is urgenter hier te plekken. Maar uh, ja, ik denk dat je voorlopig gevechten zult blijven zien. Of het nou dit soort stadsgevechten zijn of met zware artillerie. Uh, er lijkt nog geen reden om te stoppen. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon hoopte dat Libië zich zal houden aan dat staakt het vuren. In een telefoongesprek dat hij had met de Libische minister van buitenlandse zaken beloofde die minister dat zij de VN-resolutie volledig zullen naleven, aldus Ban Ki-moon. I sincerely hope and urge the Libyan authorities keep their words. They have already stated yesterday in the name of a foreign minister. They before yesterday Prime Minister me urgently de with Security Council resolution. Een Nederlandse twitteraar heeft een radioboodschap van de Amerikanen onderschept die is gericht aan de Libische troepen. In die boodschap laten de Amerikanen weten dat Libië VN resoluties schendt en dat zij worden aangevallen als ze de haven uitvaren. Libyan schip of vessel, remain anchored. Do not leave port. The Gaddafi regime forces are violating a United Nations resolution ordering the end of hostilities in this country. If you attempt to leave port, you will be attacked and destroyed immediately. Nederland houdt de mijnenjager Haarlem beschikbaar voor acties tegen Libië. Het schip is al in de Middellandse Zee. Dan naar Japan. Het dodental van de aardbeving en de tsunami is opgelopen tot 8600. Bijna 13.000 mensen worden nog vermist. Veel overlevenden kunnen moeilijk aan voedsel komen en velen moeten de nacht buiten in de kou doorbrengen. Woordvoerder van de Japanse regering maakte bekend dat er een te hoge radioactieve waarde in melk en spinazie is gevonden in de buurt van de reactor van Fukushima. Levels of radiation exceeding the provisional standards set by food safety legislation were found in milk produced Fukushima prefecture and spinach. Bewoners van plaatsen in de buurt van de reactor wordt aangeraden geen kraanwater meer te drinken. Bij de kerncentrale zelf is de situatie redelijk stabiel, maar nog wel gevaarlijk. De Wereldbank verwacht dat het herstel van de schade in Japan vijf jaar gaat duren en zo'n 170 miljard euro gaat kosten. Dan terug naar de Arabische wereld, want het is nog steeds onrustig in de rest van het Midden-Oosten. Voor de derde dag op rij demonstreerden Syriërs tegen het regime van president Assad. Zoals in de stad Dera, waar de mensen vrijheid eisen. Bij de demonstraties viel één dode toen de politie met scherp op de menigte schoot. De vrijdag ervoor kwamen ook al vijf mensen om het leven. Onder andere een rechtbank en het kantoor van de regerende baatpartij werden in brand gestoken. En in plaats van zelf op te stappen heeft president Saleh van Jemen zijn regering naar huis gestuurd. Deed hij na toenemende druk op hemzelf om te vertrekken. Aanleiding was de onrust in Jemen afgelopen week waarbij 52 doden vielen tijdens betogingen. Tienduizenden mensen waren gisteren op de been om de doden van vrijdag te begraven. Ze eisten dat ook Saleh zelf opstapt. Drie ministers hebben ons ontslag ingediend vanwege het bloedbad. En ook de ambassadeur van Jemen bij de VN is opgestapt. Tijdens de deelstaatverkiezingen in sachsen anhalt heeft het CDU van bondskanselier Merkel de meeste stemmen gekregen. Ondanks een licht verlies heeft de CDU met 33% voldoende stemmen om de coalitie met de SPD voor te zetten. Lijsttrekker Reiner Hasselhoff is erg blij met het resultaat. Het Ergebnis is zeer goed. Ik ben zeer, zeer tevreden damit, dat we Wahlsieger zijn. En ook een besteding der bisherigen Arbeit der CDU en ook der SPD in de gemeenschappelijke coalition erhalten hebben. Na het grote verlies van de CDU bij de deelstaatverkiezingen in Hamburg vorige maand, is dit een opsteker voor Merkels partij. Terwijl de Amerikanen in Libië luchtaanvallen uitvoeren, is de president van de Amerikanen momenteel voor een vijfdaags bezoek in Brazilië aangekomen, een staatsbezoek. Obama heeft onder andere het beroemde Christusbeeld in Rio bezocht en gevoetbald met straatkinderen. Tijdens een speech die in heel Brazilië live werd uitgezonden, zei Obama dat Brazilië een voorbeeld is voor de hele wereld. Brazil, een land dat een dictatorship kan worden een thriving democracy. Een land dat democratie delivers en aan zijn Hij mag dan in Brazilië zijn. Volgens zijn stafchef houdt Obama de situatie in Libië goed in de gaten. Dan naar eigen land. Bij een autobedrijf in Zwolle stonden afgelopen nacht bijna 30 sloopauto's in de brand. U hoort de politie. De brandweer heeft eh, drie blusvoertuigen ingezet om de brand te blussen. Eh, een aantal grasplaatsen die op de trein aanwezig waren, die zijn eh, ontploft. Maar bijgelegen tankstation dat vormt op dit moment eh, geen gevaar. Het is nog niet bekend hoe die brand is ontstaan. In Haiti gingen 4,7 miljoen kiesgerechten gisteren naar de stembus. Ze mochten voor het eerst... Ze konden naar de stembus, ze gingen niet allemaal... want de opkomst was niet zo groot. Ze mochten voor het eerst sinds de zware aardbeving vorig jaar... een nieuwe president kiezen, al was dit de tweede ronde. Volgens de peilingen is Michel Sweet Mickey Martelli... grote kanshebber misschien dat dit nummer hem daarbij heeft geholpen. Want Sweet Mickey is eigenlijk zanger. 16 april is pas duidelijk of daadwerkelijk ook stemmen heeft opgeleverd. Dan worden de resultaten bekendgemaakt. Tot slot de beurs. Afgelopen vrijdag sloot ze in New York met winst. De Dow Jones eindigde 17e hoger. Nasdaq bijna eh, een 13e procent omhoog. Gisteren werd bekend dat telecombedrijf ATT, de Amerikaanse tak van het Duitse T-Mobile, overneemt. Amerikanen hebben er ruim 27 miljard euro voor over. Daarmee is het bedrijf wel in één klap de grootste op de Amerikaanse draadloze telecommarkt. Het is een van de grootste overnames sinds het uitbreken van de financiële crisis. De Ajax, die deed het ook goed, sloot vrijdag 3 de tiende hoger, de beurs van Tokio, oftewel de Nikkei, die is vandaag gesloten. Dat heeft te maken met een, uh, ja, een feestdag. Tot zover nieuws overzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website, nos.nl slash radio1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, 13 minuten over 6. Vandaag, het is echt waar, begint de astronomische lente. Om precies 20 over 12 vannacht ging hij in. Dit is uh, het moment, de dag en de nacht dat de dag en de nacht precies even lang zijn. De meteorologische lente begon al op 1 maart. Maar omdat het nu, pas als lente voelt, draaien we vandaag. Eindelijk lente. Koningwintje betaalt zijn schulden terug met rente. En dat wordt ook niet. Dat wordt ook niet. Eindelijk lente. Ik kan niks tegenaan. Geen de Mercedes of zakken vol centen. Eerderij drie. Vandaag is iedereen hier. En De een dag van de lente, is toch de schoonste van het journal? Ik haal wat ik moet tonen vandaag, Bin over vijf minuten klaar. Vandaag wil ik naar Boeten, nou vandaag wordt alles anders. Volgens mij weer een hele journal. De, de windjes en het zuiden langer. Ik laat me de deur. Een witte korte mouwen, ik zou vandaag wel een hoes kunnen bouwen. Eindelijk lente. Koning Wintje betaalt een zorde truc met rente. En dat wordt ook niet, dat wordt ook niet. Eindelijk lente. Hij kan niks tegen aan. In de Mercedes op de zakken vol centen. In de rij, vandaag is er de redrie. Ik was al bij de kapper, krok een nee zonnebril. Het is tijd met goot, dat ben ik zelf, en kunnen ze zeggen wat ze wensen. Cabrioletten en motorieren, ik draai me de 10 graden mee, paraderen langs de eerste terrassen. metjes al in kleedjes en ieder rij bleek. Ik fiets door de deur, zong mini jas en ik besef vandaag, begin de job Op de stroot. Ik kiek, ik vergeliek, ik monster en ik keur. Wat zien ze wel prachtig, gewoon Ach, zonder ze kleur. Bergen. En dat nu geen kleine, over oh, tot erheen, een reine. Lente, eindelijk Lente. Koningwindje betaalt het daal, sindsjoldoek druk met rente. Dat wordt ook die, dat wordt ook die. Eindelijk Lente, ik heb niks tegenaan. Geen Mercedes op de dat zakken Lente was dat van Tom Engels. En dan willen we weten, heeft Mark Robin Visser ook al de kriebels? Een beetje frisse kriebels, hè, Marcel, goedemorgen. Frisse kriebels, goedemorgen. Het is nog wel fris, maar het is wel zover. En wat heeft het lang geduurd, hè? Wat heeft het lang geduurd? Maar we zijn er met z'n allen toch maar weer goed doorheen gekomen. Welkom in de lente allemaal. Dank je. Er is ook sprake van een prachtige maan die niet meer vol is, maar die wel heel mooi aan de, de, de ochtendhemel uh, staat. En toen ik vanochtend uh, naar de auto liep, viel me op dat er al ontzettend veel vogels uh, aan het zingen zijn uh, in de straat. En uh, over vogels gesproken. Er komt hier op dit moment ook uh, wat aan te zetten. Kom maar, kom maar hier. Het zijn er een stuk of zeven zijn het. En het lijkt wel of ze honger hebben. Ja, pas maar op. Dit zijn echte Oh, en Ik heb niks bij me. Ik had even brood mee moeten nemen. Nou ja, Zeg, uh, over de lente gesproken. Ik dacht, ik moet een leuke plek uitzoeken om heen te gaan. En uh, wat is nou een goede plek om uh, op deze eerste lentedag te beginnen? Dat is Den Haag, waar ze hier natuurlijk... Uh, hun heerlijke overwinningsroes aan het uitslapen zijn... En die wedstrijd van gisteren, ADO Den Haag tegen Ajax, zijn ze hier vast allemaal ontzettend trots op. We hebben gisteren geprobeerd uh, wat mensen hier te bereiken. Nou, dat kon helemaal niet, want ze waren allemaal veel te druk met feestvieren. Dus ik weet niet of al mijn afspraken vanochtend wel, uh, wel doorgaan. Maar ik ben van plan om straks uh, naar het strand te gaan. Dat vind ik wel een, vind ik wel een mooie plek om uh, op de eerste lentedag naartoe te gaan. Daar worden de strandtenten allemaal weer opgebouwd begin van het zomerseizoen natuurlijk. En hè, dan moeten die mensen allemaal ontzettend hard werken. Maar nou schijnt het, en ik ben er nog niet geweest... maar ik ga er straks kijken... dat de hele boulevard van Scheveningen nog steeds open ligt. En die strandtenthouders die maken zich daar best wel veel zorgen over. Want hoe moet dat nou straks? Hoe komen die mensen nou straks allemaal... Hem bij die paviljoens met exotische namen als Sol Beach en de Blue Lagoon. Oh ja. Yeah. Ik kan bijna niet wachten. Ja, <lacht> that's the place to be. <lacht> dus dan ga ik straks kijken. Ik ga eerst straks hier eens eventjes, uh, misschien samen met de wethouder... die over die uh, boulevard gaat, hier even de ganzen voeren. Want ze uh, zien er wel heel hongerig uit, hoor. Er moet wel even wat aan gebeuren. Mark Robin Visser viert de lente, het begin van de lente op het strand... waar nog niet iedereen in de juiste stemming is, hebben wij het idee. Maar dat horen we straks wel van. Goed, wij gaan um, terug naar Japan. De druk in de zwaar beschadigde reactor nummer 3 in de kerncentrale Fukushima, Fukushima 1, is weer opgelopen. Overwogen wordt om opnieuw radioactieve stoom te laten ontsnappen. En daarmee wordt dan de druk verminderd. Dat heeft de Japanse nucleaire waakhond vanochtend bekendgemaakt. De Nederlandse Hanneke Koppenaal woont op ruim 100 kilometer... van die kerncentrale. Zij heeft een kippenfarm voor de verkoop van eieren... en we hebben nu contact met haar. Goedemorgen, mevrouw Koppenaal. Nou? Ja, goedemiddag is het hier. Voor u, hè? Ja. ja. Oh. Wat, wat betekent de straling voor u en uw bedrijf? Op het ogenblik weten we dat nog niet. Op het ogenblik hebben we daar nog, nee, nog geen last van, eigenlijk. U heeft geen last van de straling, dat weet u zeker? Nou, dat weten we dus niet. Ja, maar... uh, het heeft op het uh, ogenblik nog geen invloed op ons werk... of op de verkoop van de eieren. U mag gewoon eieren verkopen, ook al weet u niet of daar misschien... Ja, ja, of, of daar ja, wat dat straling ik, is? Ja. Wat zegt u? U, weet dus niet, u mag wel eieren verkopen. ondanks dat u niet weet of er, of er straling is. Ja, ja, dat mag wel. Hm. Krijgt u wel genoeg informatie, mevrouw Koppenaal? Wat zegt u? Krijgt u wel genoeg informatie uh, van ik... de overheid? Nou, dat geloof ik niet. We hebben uh, helemaal. Uh, we, de enige informatie die we hebben is wat er op het nieuws gezegd wordt op de TV. En niets anders. Dus we hebben geen informatie in hoeverre het, uh, het kippenvoer beïnvloed is en dat soort dingen. En we weten niet in hoeverre ons drinkwater beïnvloed is. Daar hebben we geen idee van. Maakt u zich zorgen daarover? Ja, daar maken we ons zeker zorgen over, ja. Want? Wat voor aanwijzingen heeft u? Helemaal niets. Wat heeft dat voor gevolgen voor uw afzet? Want uh, willen de mensen de eieren nog wel hebben? Die willen ze zeer zeker hebben. Um, want er komen veel minder levensmiddelen binnen hier. Ja. Ja, het begint nu iets beter te worden. Maar de eerste week na de aardbeving, kon je hier dus inderdaad niks krijgen. En wat voor impact uh, heeft de aardbeving en, en de, de tsunami die volgde op uw bedrijf gehad? Op het ogenblik, de enige problemen die we hebben is een tekort aan elektriciteit, een tekort aan benzine. En uh, het is moeilijk om, het, om materiaal te vinden, ingredi ingrediënten te vinden voor het kippenvoer. Mm -hmm. Erg moeilijk. Yeah. We gebruiken mais, die komt uit Amerika en dat kan dus niet aankomen. En de voorraad die ze hadden, die is dus eigenlijk weggespoeld door de tsunami. Dus we moeten een andere route vinden voor kippenvoer. Hoe is het met u zelf? Want ik denk niet dat u weg kunt. Hè? Uh, nou, op het ogenblik hebben we geen verschijnselen. Je kunt dus die straling die kun je dus niet voelen. Je kan het niet zien. Nee. Dus ik heb geen idee uh, wat voor invloed dat op onze gezondheid zou kunnen hebben. Tot nee. zover. Maar u kunt, um, ook al voelt u zich daar niet prettig of onveilig, niet weg. U kunt natuurlijk de kippen niet alleen laten. Nee, dat kan zeker niet. Nee. Eh... Uh, nou, op het ogenblik, we hebben ook uh, nog steeds de schok van de aardbeving. En alles opruimen en dat soort dingen. Dus we hebben ook nog niet zoveel tijd gehad om er... Uh, en uh, nog steeds in een soort schok om uh, daar veel over te denken. Om, ja, dat, uh, dat komt nu al, denk ik. Als alles een beetje rustiger is, dat je dan uh, meer, ja... Dat je dan... Uh, meer erover gaat denken ja. en op gaat reageren. Kunt u ja. zich een moment voorstellen dat u zegt... wij gaan toch weg en laten toch de boerderij alleen? Ah, ik denk niet dat we dat zullen doen. Uh, mijn man denk ik niet. Misschien dat uh, ik en mijn kinderen naar Nederland zou kunnen gaan... maar ik denk niet dat mijn man mee zal komen. Mevrouw Die Koppenhaal, blijven, ja. sterkte met ja? de situatie en bedankt voor uw verhaal. Ja, dank u wel. Dag mevrouw Koppenhaal. NLS Radio 1 -journaal. Sport. Theo Jansen heeft zich afgemeld voor de komende interlands van het Nederlandse elftal tegen Hongarije. De middelvelder van FC Twente raakte in het duel met Excelsior geblesseerd aan de knie. Ieder liet eh, ook al Arjan Robben weten niet beschikbaar te zijn. De aanvaller van Bayern München heeft last van zijn lies. Eh, er kan nog wel wat gaan veranderen aan de oranje selectie, want er is nog een aanvaller onzeker. Verslaggever Ronald van der Geer.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 Bondscoach Bert van Marwijk geeft vandaag duidelijkheid over eventuele vervangers. Oranje speelt vrijdag aanstaande in Hongarije. En volgende week dinsdag in Amsterdam. De titelstijd in de eredivisie lijkt nog te gaan tussen twee clubs. PSV en FC Twente. Ze hebben de voorsprong op Ajax vergroot. Ajax verloor namelijk met 3-2 van ADO Den Haag. Het was een pijnlijke wedstrijd voor trainer Frank de Boer. Ja, desastreus Als je zo domineert thuis bij ADO, wat normaal gesproken... voor heel weinig clubs weg is gelegd... En ja, je legt de tegenstander de wil op en ja, dan kom je door een klungelige goal op achterstand. Je bent uh, gewoon doorgegaan waar je mee uh, was begonnen. En uiteindelijk maak je de trechter gelijkmaker. Ja, en Dan krijg je twee standaard situaties. Ja. Daar, de eerste keer is al een uh, waarschuwing volgens mij die Jeroen Verhoeven de fantastisch uithaalt. als ja, je dan weer een, een duel verliest en, en het beseft niet waar het om uiteindelijk gaat. Want met, uh, met de glijspel had je nog eventueel uh, kansen gehad. Maar nu uh, is dat de uh, hoop vervlogen. Nou, het is meer dan dertig jaar geleden dat Adolf voor het laatst in eigen huis won van Ajax. Het werd toen 4-3. Lex Schoenmaker speelde in dat elftal. Ja, dat is al een uh, lange tijd geleden. Maar we hebben natuurlijk uh, in de in jaren daarna niet zo gek veel meer tegen Ajax gespeeld. Hè. We zijn uh, in uh, 81... Uh, of 82 gedegradeerd en daarna uh, is Adel weer uh, langzaam teruggekrabbeld. En uh, we hebben natuurlijk lang in de eerste divisie gespeeld. En nu, ja, sinds uh, weer een paar jaar in de eredivisie divisie en uh, terecht natuurlijk. Met nog zes speelronden te gaan, heeft PSV nu zes punten voorsprong op Ajax. Een 2-5. Want PSV won wel met 1-0 van Utrecht. En dat de score niet opliep, had Utrecht te danken aan keeper Michel Vorm. Hij kreeg de complimenten van PSV-trainer Fred Rutte stond een geweldige keeper op goal bij, uh, bij Utrecht, dus uh, dat is goed voor het Nederlands voetbal. Hè? En, uh, ik moet zeggen, hij houdt in de eerste helft ook die bal van, uh, van Oman Bakal, dat was een geweldige redding. En daarna krijgen wij nog, wat, uh, nog veel meer mogelijkheden en die pakt hij ook uitstekend. Het is goed voor het Nederlands voetbal, zegt Rutte, en ook voor het Nederlands elftal. Michel Vorm speelt vanwege de afwezigheid van Maarten Stekelenburg tegen Hongarije. Hij gaat uh, dus met een goed gevoel naar Oranje toe.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 Ja, ik denk dat dat ook wel een van de gevaarlijkste spelers is, is van Hongarije. En uh, ja, het voordeel voor ons uh, bij het Nederlands zelf is denk ik dat, dat we hem goed kennen. En uh, dat Gregory ook uh, vaak tegen hem heeft gespeeld. Dus uh, ja, als we hem uitschakelen, dat scheelt dan een hoop in ieder geval. Wat verwacht je van deze twee wedstrijden die gaan komen? Zes punten. Zo, nou dat is duidelijk. Michel Vorm zei dat tegen Jeroen Guter. Radio 1, het NOS Journaal. Het is bijna half zeven. Jan van der Putten, goeiemorgen. Goedemorgen. bij een aanval op de Libische hoofdstad Tripoli. Is een gebouw van het hoofdkwartier van kolonel Gaddafi verwoest. Het gebouw is waarschijnlijk geraakt door een kruisraket van de coalitietroepen. En of Gaddafi in het complex was, is niet bekend. De Amerikaanse minister Gates zei gisteravond dat Gaddafi zelf geen doelwit van de acties is. In Japan is het dodental van de aardbeving en het tsunami opgelopen tot ruim 8600. Meer dan 13.000 mensen worden nog vermist. In een aantal plaatsen die dicht bij de kerncentrale Fukushima liggen... blijkt het kraanwater besmet te zijn met radioactieve jodium. De minister van Volksgezondheid heeft de bewoners aangeraden... geen water uit de kraan te drinken.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 Vandaag belooft ook weer een droge en op de meeste plaatsen een zonnige dag te worden. Wel begint de dag vandaag fris. Op dit moment is het op de meeste plaatsen helder, behalve dan in de noordelijke provincies, want daar komen wolkenvelden voor. De temperatuurverschillen zijn momenteel ook groot. Palenzee is het 4 graden boven 0, maar in het uiterste oosten vriest het bijna 4 graden. De rest vanochtend verloopt met uitzondering van het noorden vrij zonnig. Vanmiddag blijft het noorden ook gevoelig voor bewolking... maar in de rest van het land schijnt de zon volop. Het wordt erbij zo'n 10 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Er staat vandaag een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten... gemiddeld windkracht 2 tot 3. Vanavond en vannacht blijven in het noorden wolkenvelden aanwezig... en het koelt af naar 2 graden. In de rest van het land verloopt de nacht helder en gaat het weer licht vriezen. Plaatselijk ontstaat er ook wat mist. Nou kijken we naar morgen, dinsdag. Dat belooft voor het zuiden ook weer een zonnige dag te worden. In het noorden opnieuw meer bewolking. Maar in de middag breekt ook daar de zon door. Het wordt dan zo'n 12 tot 15 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn richting Zaandam tussen Purmerend Noord en Weidewormen staat een file van 5 kilometer. En op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenisse 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is bijna drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ze verdreven hun eigen dictator ruim een maand geleden... de Egyptenaren op de straten van Cairo. Nu kijken ze toe hoe het Westen, de Libische opstandelingen... moet helpen in hun strijd tegen Gaddafi. En over die hulp bestaan gemengde gevoelens... merkte onze correspondent Nicole de Vever. Een steentje met veel Egyptische vlaggen. Stickers, armbandjes, buttons allemaal met de datum 25 januari erop. En dat is de dag dat de Egyptische jongeren voor het eerst massaal de straat op gingen om Mubarak te verdrijven. En je ziet nu ook veel Libische vlaggetjes, foto's van Gaddafi met, met bloed op zijn hoofd. En is er veel vraag daar? Ja, oh, veel. Als je het in Gaddafi is het maar heel veel zit de verkoper. Mensen houden niet van Gaddafi. Nou, zoals wij Mubarak hebben weggestuurd, zo zal ook hij worden verdreven. Hij slacht zijn mensen af. Hij is net maffia. Nou, zo staat hier ook op de foto's. Die worden verkocht als een soort schurk uit een stripverhaal. En de verkoper die is niet blij met de westerse bemoeienis. We We We wij kunnen onszelf wel beschermen, zegt hij. We hebben het westen echt niet nodig. Er rijden weer auto's op het Tagirplein dat zo lang door de demonstranten werd bezet. Het is de plek om souvenirs van de revolutie te slijten. De mensen hier steunen de vrijheidsstrijd van de libische buren. Ze ja, zijn Arab, like ons. like Tunis, like uh, Yemen, like Egypt, like Bahrain. Democratie must be uh... Het is goed dat er hulp komt voor de Libische broeders. Een vliegverbod mag wellicht met westerse steun worden afgedwongen. Maar de meeste mensen zijn geschrokken van de bombardementen die zijn uitgevoerd. Mahmoud verkoopt t-shirts op het plein met I love Egypt erop. En hij twijfelt aan de motieven van het Westen om Libië te helpen. De Amerikanen willen hier infiltreren, net zoals toen ze naar Irak gingen. Het ging ze toen om de olie en nu ook weer. Als de Arabieren hun troepen sturen is het goed, maar Europeanen en Amerikanen, die moeten we weigeren. Maar Gaddafi moet weg, zegt hij. Hij is een oorlogsmisdadiger en hij slacht mensen af. Het wordt een, een bloedbad. Hij is een massamoordenaar. Hani is uh, vader van een tweeling van drie en zijn zoon is zes, vertelt hij. En zijn winkel met souvenirs heeft hij moeten sluiten. Er komen toch geen toeristen meer. De revolutie is mooi, maar je kunt hem niet eten. Nu moet iedereen een economisch offer brengen voor de toekomst van onze kinderen, zegt hij. Hopelijk komt het in Libië ook zo ver. Achteraf gezien hebben wij hier nog geluk gehad met onze revolutie, zegt hij. My president, when he asked the people here in Egypt, you don't like me, the people said yes. Okay, I'm Toen wij zeiden dat we de president niet meer wilden, vertrok hij. Maar Gaddafi die blijft om te doden. Eigenlijk is hij zelf ook al dood, want hij vecht in zijn eentje tegen de hele wereld. Het Westen had beter thuis kunnen blijven, want nu vallen er bommen op huizen en worden vrouwen en kinderen gedood. En wat komt daarna? After Libya, go to the Yemen. And after the Yemen, go to the Syrian. After Syrian, Jordan, after Jordan, Algeria. After... Libië, Jemen, Syrië, Jordanië, Algerije. Het zal ons woedend maken. Vrijheid, daar moet je zelf voor vechten, zegt hij. No West. No is Much better. Like in Egypte. After the revolution, 25 January, we are freedom by the people. Not by the gun. Niet het Westen moet dat doen. Kijk naar Egypte. Wij zijn nu vrij na 25 januari. Door de hand van het volk, niet door het geweer. Correspondent Nicole Lefevre hoort u vanuit de Egyptische hoofdstad Cairo. Later deze uitzending spreken we met haar over het democratische referendum... dat daar dit weekend is gehouden. Dan nog even naar het laatste nieuws over Haiti... want daar is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gehouden. Um, misschien weet u het nog, bij de eerste ronde liep het flink uit de hand. Er werd geklaagd over corruptie en bedrog. Nu zijn er nog twee kandidaten over. Mirlande Manigat en Michel Martelli. Correspondent Mayon van Rooyen, Marjon, hoe zijn de verkiezingen verlopen? Nou, minder, minder heftig dan de vorige keer. De vorige keer was ik erbij. En, uh, en dat was echt... Uh, twee uur nadat de stembussen opengingen... was het al rillig geblazen. En je zag ook gewoon dat de hele stembussen... Uh, die vol, al vol zaten met uh, stemmen... van tevoren ingevuld... Uh, gewoon uh, hoppakee op die vrachtwagens gingen. Nou, het schijnt volgens de waarnemers... nu wat beter gegaan te zijn. Maar één ding is zeker. De opkomst was toen... Uh, 23 procent... En het is niet veel hoger deze keer. Dus mensen zijn in Haiti niet echt enthousiast over deze verkiezingen. Enig idee hoe dat komt? Hoe de opkomst zo laag kan zijn? Nou ja, het is een land wat kapot is door de aardbeving. Er heerst een die nog steeds niet onder de knie is. Sterker nog, er sterft dag in dag uit honderden mensen... De mensen zijn niet zo geïnteresseerd in deze kandidaten. Want hun grote... De, de, de, hè, 85% van de mensen... Uh, leefden voor de aardbeving al onder de armoedegrens. Hun grote uh, ja, kandidaat is Bertrand Aristide. De priester van de armen. De eerste gekozen president in Haiti ooit in 1990. Is zeven jaar geleden in ballingschap gestuurd in Zuid-Afrika. En... Zijn partij mocht niet meedoen aan de verkiezingen door allerlei technische haarkloverijen. En in die zin, uh, omdat hij niet mee mag doen, zijn toch de meeste armen niet geïnteresseerd in deze verkiezingen. Nou, maar wordt het dan Maniga of wordt het dan Martelli? Ja, ja, het een of het andere. En weet je wat het is? Dat hoorden we pas half april. Want het duurt nogal om, dat te om die stemmen te tellen, zegt de VN... De Verenigde Naties die over deze verkiezingen gaan en die deze verkiezingen ook betalen. Maar wacht even. Afgelopen vrijdag is uh, Jean-Bertrand Aristide teruggekeerd na zeven jaar ballingschap. Gaat dat nog van invloed zijn? Nou, dat is van invloed geweest, zeer duidelijk. Uh, kijk, hij, hij kwam aan op het vliegveld en uh, Amerika was helemaal tegen. VN was ook eigenlijk helemaal tegen. Want ze zeiden dat gaat de destabiliseren. Hij heeft zich keurig gedragen. Hij heeft op het vliegveld alleen gezegd van dat het niet fair is dat zijn partij is uitgesloten. En heeft zich vervolgens uh, zwijgend in zijn huis opgesloten. Dus in die zin heeft hij niet aan destabilisatie gedaan. Maar het feit dat hij niet meedoet is, is tekenend. En dat zie je aan de opkomst. En Marion, uh, ja, dan loopt er nog iemand rond. Uh, baby Doc in Haiti. Wat heeft die nog voor invloed? Nou, het feit dat hij rondloopt is natuurlijk al... En vrij rondloopt is natuurlijk al vrij tekenend. Het is een dictator geweest die samen met zijn vader Papadok... Heeft, gezorgd heeft voor meer dan 50.000 mensen die vermoord zijn. En honderdduizenden en, en die gemarteld zijn in de gevangenissen. Uh, hij heeft de staatskas uh, totaal geplunderd. En hij loopt nu vrij rond. Ja, dat, dat, zegt, dat zegt heel veel over de situatie in Haiti. Waardoor ook mensen... Heel weinig vertrouwen hebben in de politiek. Marjon Verhooyen over de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Haiti. Uitslag wordt dus pas verwacht over een maand, zo halverwege april. Dan Japan, daar is het gevaar rond de kerncentrale Fukushima nog niet geweken. U hoorde dat eerder vanochtend al. Er zijn verontrustende berichten over besmetting van water en voedsel uit de regio. Het is maar de vraag of en wanneer de honderdduizenden geëvacueerden terug kunnen naar hun huizen. De ergste kernramp uit de geschiedenis was natuurlijk 25 jaar geleden...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 In Rotterdam willen ze de buurt mee laten beslissen over de aanpak van overlast in de wijk. Hoe ze dat willen doen hoort u zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB Erwin de Hart. Ja, een, een ochtendspits op maandag die op gang komt op de, ik noem langs de langste files op de A7 Horensaandam tussen de afritten Avenhoorn en Weidewormeren 6 kilometer. En op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen Zevenaar en Klopend-Waterberg, vijf kilometer. Nou, mooi weerbegin van ja. de lente, dus regen zal ons niet dwars zitten. Ja. Doen we een voorspelling voor half negen? Ja, we verwachten daarom ook een, een normale spits. Dat betekent dat het tussen acht en negen uur ongeveer 225 kilometer staat. Even in de hart bij de ANWB. Ja. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. U hoorde het Marcel al zeggen, er is goed nieuws vanochtend. En dat mag ook wel eens, na een week van intens nieuws, de lente begint, is begonnen vannacht even na twaalf. We gaan naar Mark Robin Visser, want die opent vandaag voor ons het lente seizoen. Mark Robin. Bij deze is het lente seizoen officieel geopend. <laughs> Ik dacht dat het een paar uur geleden al uh, de astronomische lente hebben we het over. Hè? Want, mm -hmm. uh, het is, het is, heeft u daar nog speciale gevoelens bij, meneer Noorder? Ja, ik dacht altijd dat de lente uh, op 1 maart begon. Maar dat schijnt dan, uh, dat schijnt dan met het weer uh, te zijn. Met het... Ja, dat zeg ik dus. De astronomische lente. En, en dan heb je ook nog die andere lente. Dat is dan per 1 maart, geloof ik, de, de, van de kalender of zoiets dergelijks. Ja, precies. Maar dan inderdaad 21 maart, is dan geloof ik, echt. Hè? Dus, dus ja, het is, het is feest, lente. De, de, de narcississen bloeien allemaal hier. Dus uh, ja, geweldig hier. Hoe heeft u de mooie dag gisteren doorgebracht... Heel bijzonder. Hier is een uh, Holy festival en dat is een Hindoestaans feest. En uh, ik heb het mogen openen of in ieder geval een toespraak mogen houden. En dat is één groot feest van uh, Hindoestaanse Hagenaars uh, met kleur, met muziek. Uh, waar ze tot met Frankrijk hier naartoe komen te vieren. Ja, een feest van verbroedering en uh, ja, het was geweldig. U bent wethouder in Den Haag en u heeft onder meer ook de boulevard in Scheveningen onder uw hoede. Dat betekent dat u ook een beetje wethouder van de lente bent, wat mij betreft. Nou, ja, dat vind ik wel een hele mooie titel. Daar kan ik de dag gewoon mee doorkomen. Hoe is het daar nu eigenlijk? Ik ga daar zo eens even kijken. Want ik hoor van uh, allemaal mensen die daar strandtenten hebben... Dat, het, uh, dat de boel ernstig op de schop ligt. Ja, ik denk dat dat op zich wel meevalt. We hebben, ja, het wordt flink verbouwd, dat is absoluut waar. Maar uh, dat is een heel afgeschermd gebied. Daaromheen staan uh, uh, zeg maar bouw... Uh, schuttingen Die uh, ook allemaal bekleed gaan worden met, met, met leuke teksten en dat soort dingen. Het is een uh, informatiecentrum. En uh, we zijn vorig jaar ook aan de slag geweest met het begin. Daar zijn toen honderdduizend bezoekers geweest. Dus het wordt ook echt goed bezocht. En mensen vinden het ook wel heel leuk om het te zien. Dat je zo'n ingrijpende uh, verbouwing doet om de kust ook in de toekomst veilig te maken. Veilig en aantrekkelijk. Precies, want er wordt ongeveer 40 miljoen besteed om het uh, veilig te maken. En 40 miljoen om het mooi te maken. Het is in totaal een enorme investering. Ja, en de boulevard was een beetje verrommeld, was een beetje verouderd. Er was misschien 50, 60 jaar niks aan gedaan. Zegt u dat wel, ja. ja. daar ben ik wel met u eens. Ja, en het wordt... En dan een Spaanse architect, nou zou je denken... nou, die hebben er wel verstand van, van een beetje zon in huis halen. Precies, het wordt echt prachtig. Het is uh, ontworpen, zodat er een heel groot, uh, apart, uh, vrijliggend fietspad ligt. De auto wordt teruggedrongen, je kunt er wel... Welkom met de auto, met eenrichtingverkeer. Minder parkeerplaatsen, veel minder. En heel veel ruimte voor mensen om te flaneren. Klaar voor de lente. En de zomer. Klaar voor de lente. Maar dat, dat duurt nog wel een jaar. We moeten er een jaar aan verbouwen. Maar ja, tussen de, uh, tijdens de verbouwing blijft deze winkel uh, open... We hebben ongelooflijk maatregelen genomen om te zorgen dat parkeren geregeld is. Dat de bebording geregeld is. Dat mensen dus gewoon op hun slippertjes in hun zwembroek langs de verbouwing kunnen lopen. Heerlijk, ik ga die kant op. Maar ik uh, laat mijn slippertjes nog even in de auto liggen. Het is wel een, beetje, een beetje fris. Hè? Het is een beetje fris, ja. Maar uh, u mag wel een emmertje en schepje meenemen. Manus Snorder, dank, uh, dank u. De blote teentjes van Mark Robin Visser. Die gaan we misschien nog wel zien later deze ochtend. Wie weet. Dan nu iets anders. Met de verkoop van vis ik wil het niet echt vlotten. Geurs, misschien. Omzet steeg vorig jaar slechts met 1% blijkt uit cijfers van het productschap vis. Veel beter gaat het met de opmars van duurzaam gevangen vis. Haring, makreel en zalm, bijna een kwart van de verkochte vis, heeft nu het zogenoemde MSC-keurmerk. Van hebben Jeroen Schutijzer bezocht een visgroothandel in het Zeeuwse Ierseke. Sander Buis is van SGS. U kent certificaten toe aan duurzame vis. De duurzame visserij... Op zich wordt door ons gecertificeerd. En de keten daarachter, de keten richting de consument. De supermarkt wordt ook door ons gecertificeerd. Wat is dat nou, duurzaam visvangen? De visserijtechniek is heel belangrijk voor de duurzaamheid van die visserij. Zaken als bijvangsten kunnen worden geregeld door de maaswijten van de netten aan te passen. En de mate van bodemberoering kan ook worden beïnvloed door de manier van vissen. Ja, dat je niet zoveel schade aanricht aan de natuur. Correct. En die vissers die moeten zich aan die bepaalde eisen houden. En doen ze dat, dan krijgen ze een MSC-certificaat. Ja. Als die vis aan land komt, dan zijn er ook weer vier, vijf schakels... voordat het bijvoorbeeld in de supermarkt ligt. En al die schakels gaan jullie controleren. Ja. En een bedrijf dat certificaten van ons heeft gekregen... heeft bewezen uh, de, de MSC-producten gescheiden te kunnen houden van de niet-MSC-producten. Nou, we staan hier te bibberen in de koelcel van Adrie en zoon. Dat is een uh, visgroothandel in Ierseke. En ik zie hier de zalm liggen. Dit is zalm uit uh, Alaska die gerookt is. En, uh... Zit daar een stempel op van jullie? Ja, er zit een, uh, een logo op, het uh, lachende blauwe visje van de Marine Stewardship Council. Zullen we even naar buiten lopen? Daar is het wat warmer. Hoeveel vis van de totale omzet is nou al uh, duurzaam gecertificeerd? Ik denk dat uh, op het moment 15 tot 25 procent van de vis duurzaam gevangen is. Wat is het streven? Het streven van de supermarkten in ieder geval is 100 procent uh, duurzame vis uh, eind dit jaar... En ik denk dat uh, in iedereen's hart eigenlijk het streven is, uh, heel Nederland, voor altijd. Het gaat over onze toekomst. Uh, het is, zijn de voedingsbronnen van onze kleinkinderen en uh, daar willen we zuinig op zijn. Waar we nu staan is een van de grootste bedrijven van Europa op het gebied van uh, mosselen en hoesters. Hier verwerkt mosselen tot een, uh, een vers, verse mossel, dus in verschillende verpakkingen. Jaap Holstein spreekt namens de mosselsector. Jullie zijn ook druk bezig met het verkrijgen van het MSC-certificaat. Ja, we zijn bijna een jaar geleden begonnen met dat proces. We hopen binnen enkele weken het certificaat te kunnen gebruiken. Waarom moet dat? Wel, er is uh, vraag naar mosselen met een MSC-certificaat. De handel wil daar graag aan voldoen. Consumenten komen die in een viswinkel en die zeggen... hou eens even, ik wil alleen mosselen met een MSC-certificaat. Oh, weten wij nog niet eigenlijk, omdat er... Er zijn nu een paar gebieden gecertificeerd in, uh, in Engeland en in Denemarken. Uh, Nederland zit eraan te komen en vervolgens zullen ook andere landen wel volgen. Voor de consument is van belang dat hij uh, hiermee garantie krijgt dat het een duurzaam gekweekt product is. En uh, uh, verder uh, ja, dat hij een keuze kan maken tussen uh, verschillende producten al dan niet met een logo. Meneer Buis, we hebben het vandaag over duurzame vis. Maar dan hoor ik u toch zeggen van ja, de vis wordt gevangen in Alaska. Gaat naar China om uh, gefileerd te worden. Wordt dan nog eens verpakt en verkocht in Amerika of Europa? Is dat nou duurzaam? MWC kijkt niet naar uh, zaken als uh, transport- en brandstofverbruik. Zouden we dat ook niet mee moeten tellen? Daar zijn... De geleerden het niet over eens. <laughs> Daar zijn de geleerden het niet over eens. <laughs> En toch gaat het goed met duurzaam gevangen of geproduceerde vis. Jeroen Schutijzer, dit verslag. Het is volgens deskundigen een lastige vraag. Hoe vergroot je het gevoel van veiligheid van burgers? Want de afgelopen tien jaar is de criminaliteit afgenomen... maar dat gevoel van onveiligheid gegroeid. Rotterdam experimenteert met projecten... waarbij buurtbewoners meer zeggenschap krijgen... over de aanpak van bijvoorbeeld overlast in hun wijk. Een van die experimenten heet De Buurt Bestuurd. We zijn in de Pupillenbuurt in het Nieuwe Westen. Een wijk uh, waar veel aandacht is voor de veiligheid. Want waar staat deze wijk op de veiligheidsindex? Uh, het is op het moment op een uh, 5,2. Dus dat is in ieder geval uh, veel te laag. Een onveilige wijk heet dat dan? Ja, onveilige wijk, ja. Hans Hoekman is buurtagent hier. Ja. U bent een van de bedenkers van de buurtbestuurd. Wat is dat precies? De buurtbestuurd is een concept waarbij we uh, de wijk weer teruggeven aan de bewoners. Dus we zeggen tegen bewoners... J jullie weten als beste wat er in jouw wijk moet gebeuren... om het veiliger en leefbaarder te maken zeg maar uh, wat jullie vinden dat er moet gebeuren en wij gaan dat doen. En hoe bereikt u die mensen? Nou, we proberen op straat uh, mensen te bereiken en uiteindelijk gaan we ze in een soort uh, grote bijeenkomst gaan we ze vertellen uh, wat het precies inhoudt buurtbestuurt. En daarmee uh, proberen we een aantal mensen te interesseren die namens de buurt uh, kunnen spreken en zeggen van nou ah, dit zijn de dingen die wij willen die er aangepakt worden. Maar dat zijn toch altijd dezelfde mensen? Nou, daar is dan juist uh, onze inzet op gericht om uh, een nieuwe groep ook bewoners aan te, aan te trekken en uh, te interesseren voor, uh, voor de, de problemen. In de wijk en dat lukt aardig. Een speeltuin op een binnenplaats tussen allerlei huizenblokken. In Goedendag, hallo, dit is uh, Frida. Jij is uh, de baas van de, van de speeltuin. Ja, ja, de, de baas, de baas en nou. wel de beheerster van de speeltuin. Wat vond u het belangrijkste wat er moest gebeuren? De overlast in ieder geval in de snelheidscontrole en de hondenpoep. En is dat allemaal opgelost? Het grootste gedeelte zijn ze mee bezig. Het is nog niet helemaal opgelost, maar het komt wel. Maar nu mogen die bewoners ook in het begin zelf beslissen over 200 politieuren. Die mogen ze zelf inzetten. Ja, dat klopt. Zowel politie als stadstoezicht geeft aan dat buurtcomité ieder 200 uur. En daarvan mogen de bewoners zeggen wat de prioriteiten zijn. Nou, ze hebben bijvoorbeeld in deze buurt, in de Pupillenbuurt, hebben ze ervoor gekozen... om 100 uur in te zetten op het gebied van verkeersoverlast. En 50 uur op het gebied van, van vervuiling. En wat kun je dan voor 100 uur verkeersoverlast 20 uh, verkeerscontroles van een uur lang met vijf politieagenten of zoiets. Juliette Isaias, waar woont u? Ik woon op de Pupillestraat. En waar had u het meeste last van? Een beetje geluidsoverlast en uh, hondenpoep. En hoe vond u het dat u nu eens een keer zelf kon bepalen wat er gaat gebeuren of wat de politie doet? Uh, heel goed, Ik bedoel, want het draait tenslotte toch om de burgers. En normaal gesproken wordt het van bovenop wordt besloten wat wij nodig hebben. Terwijl ik vind dat de burgers het zelf het beste weten. Want wij wonen tenslotte in de wijk en die beleidsmakers die zitten maar uh, op kantoor van alles en nog wat te verzinnen. Straks hoort hij hoe leefbaar Rotterdam en ook de Partij van de Arbeid elkaar op dit onderwerp hebben gevonden. Een bijzondere combinatie. Hendrik Willem Hofs maakte de reportage. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten.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 Maar dit is een oorlog waarin geoefende soldaten strijd leveren tegen studenten, boekhouders en kantoorbedienden. Volgens het AD houden de geallieerden geen rekening met een lange strijd. En een plan B, wat doen we na het instellen en controleren van een no-fly zone, het vliegverbod is er gewoonweg niet. En als Gaddafi niet wordt verdreven door de luchtaanvallen, is de inzet van grondtroepen de enige volgende optie. Maar daar zitten de geallieerden nou niet echt op te wachten. Als de opstandelingen winnen, hebben ze ook een probleem. Dan dreigt er namelijk een onderlinge machtsstrijd tussen Libische stammen. Ook Japan staat in alle ochtendkranten. Langs de kust van het rampgebied in Japan doet zich een onverwacht geologisch verschijnsel voor. De aardbeving is het land... Door de aardbeving is het land daar 70 centimeter gezonken. Delen van de dorpen langs de kust verdwijnen nu bij vloed onder water. En omgekeerd kunnen vissersboten hier en daar niet bij de stijgers komen... omdat het water niet diep genoeg meer is. In de Volkskrant staat een verhaal over een origami-actie voor Japan in Leiden. Japanners kwamen daarbij elkaar om kraanvogels te vouwen. In Japan wordt geloofd dat je bij duizend kraanvogels een wens mag doen. Ook wordt er geld ingezameld voor het Japanse Rode Kruis. Aan het eind van de dag zijn er zo'n 3800 kleine kunstwerkjes is gevouwen. Niet allemaal even mooi trouwens. Maar volgens de organisatie gaat het dit keer niet om de kwaliteit... maar om de kwantiteit. Is er ook nog ander nieuws? Jazeker. In de kranten, als we minister Schultz van Hagen mogen geloven... rijden voor Rensen binnen 10 jaar gegarandeerd gemiddeld... 80 kilometer per uur op de wegen tussen Schiphol, Amsterdam... Almere en Lelystad. Dat schrijft de Telegraaf. Om dat te verwijzelijken worden de A1, A6, A9 en de A10... over een afstand van 63 kilometer verbreed. Vandaag tekent de minister van Infrastructuur... Besluit tot de wegverbreding op Schiphol. Komt onder andere een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal en twee tunnels in de A9 bij Amstelveen en Amsterdam Zuidoost. Kostenplaatje 4,5 miljard euro. Tot zover dit krantenoverzicht. Zo dadelijk na het journaal van 7 uur praten wij met Hans-Jaap Melissen en met Peter Tervelde. En die duidt voor ons de laatste uh, militaire bewegingen die zijn gezien en gehoord.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 Dit is Radio 1.